Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Hoekstra gaat met banken en andere betrokkenen kijken wat in de toekomst de beste plaatsen zijn voor geldautomaten. De afgelopen dagen sloot. Goedenavond. Automaten. Welkom aan alle aanwezigen en aan de luisteraars en kijkers uh, thuis. Hierbij open ik de commissievergadering van dinsdag 3 december 2019. Heeft er iemand een mededeling over belangen en betrokkenheid? Ik zie dat dat niet het geval is. Uh, gezien het aantal onderwerpen, het verzoek om zo efficiënt mogelijk te vergaderen. U kent mij daar ondertussen een beetje in. En daarna wil ik met u graag ook de volgende afspraken maken. Technische vragen worden niet beantwoord in de commissie, maar zullen schriftelijk door het college worden beantwoord. Waar mogelijk uh, de agendapunten uh, afdoen in één termijn. En weliswaar nog steeds in de proeffase, maar wij houden de spreektijd bij... ...en ik zal u ook aan het eind van de vergadering de al dan niet overgebleven tijd meedelen. We gaan niets afraffelen uiteraard, daarvoor zijn alle agendapunten veel te belangrijk... ...maar laten we het wel proberen met z'n allen spannend te houden. Dat vind ik, vind ik ook wel weer een belangrijk gegeven. Laten we beginnen met agendapunt 2, het vaststellen van de agenda... Um, daar heb ik een kleine opmerking over. In de agendacommissie hebben wij uh, eigenlijk min of meer besloten om agenda punt 14, de ontwikkelperspectief, binnen Duinrand door te schuiven naar de commissievergadering van januari. Ook gezien de drukke agenda van vanavond lijkt mij dat een, uh, een slim idee. Uh, maar wellicht zitten er insprekers op de tribune voor dit punt of zijn er raadsleden die dit echt. ...pertinent vandaag behandeld willen hebben... ...dan hoor ik dat nu graag. Anders dan wil ik hem graag doorschuiven naar uh, de commissievergadering van januari. Ik zie daar niemand op reageren... ...dus dan is de, dit agendapunt doorgeschoven naar de commissie van januari. En uh, gaat de commissie verder akkoord met de agenda? Sluit ik agenda punt 2... Gaan wij door naar agenda punt 3. Zijn er mededelingen vanuit het college? Ja, die zijn er, want daarvoor is de heer Bluis naast mij aangeschoven. Heer Bluis. Ja, ik zal het kort houden. Um, normaal er, uh, worden de prestatieafspraken met de kei, komen ook uh, in de commissie. Het is wel aan het college, maar om, um, om zienswijze te vragen. We zijn nog op volop uh, in onderhandelingen. Maar er zijn wel twee afspraken, bestaande afspraken die doorgezet moeten worden. Daar heeft het college vandaag een besluit over genomen. En u wordt middels uh, informatiebrief en die stukken verder geïnformeerd over de stand van zaken en waarom de vertraging heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. Ik dank u. Dank u wel, wethouder Bluis. Dan uh, gaan wij naar agenda punt 3 A. En dat is de stand van zaken uh, Formule 1. Terugkerend agendapunt uh, in, uh, in de commissie. En uh, wethouder Verheij heeft daar het een en ander over te zeggen. Mevrouw Verheij. Ja, uh, goedenavond uh, allemaal. Ik uh, maak graag van de gelegenheid gebruik om nog kort een aantal zaken omtrent de Formule 1 uh, te duiden. Uh, de eerste is dat de evenementenvergunning inmiddels is aangevraagd, waar onder meer het mobiliteitsplan ook een onderdeel uh, van is. We zijn nu aan het kijken, nou is die aanvraag compleet en we gaan nu binnenkort met een raadsinformatiebrief naar de informeren over het proces uh, ten aanzien van die evenementenvergunning. Nog wat uitvoeriger dan we dat tot nu toe hebben gedaan wellicht. Uh, u ontvangt dus een raadsinformatiebrief over de evenementenvergunning die uh, is aangevraagd en u ontvangt binnenkort ook een raadsinformatiebrief over duurzaamheid. Um, nou, gisteren hebt u vast wel uit de diverse media kunnen vernemen dat er een persdag was op het circuit. Er zijn verschillende partijen, en hebben daar een rondleiding um, gekregen en... Uh, konden zien wat de laatste stand van zaken was. Die uitnodiging, uh, die geldt ook voor u. En via de Griffie is al aangegeven uh, het verzoek uh, ja, om u te melden... als u daar belangstelling uh, voor heeft. Uh, gelet ook op de... Ja, uh, het gaat wel om een rondleiding bij daglicht, om het zo maar te zeggen. En dat heeft gewoon te maken met de werkzaamheden die daar ook plaatsvinden... en nou ja, wat er te zien is. Dus ik hoop graag, uh, nou, ik hoop dat u zich in grote getalen aanmeldt en dan... Uh, dan gaan we met elkaar een kijkje nemen daar. Dank u wel. Mevrouw Vrij heeft er wellicht een commissielid een verhelderende vraag. Of... Ik zie de heer de Graaf. Graag. Wanneer gaat die rondleiding plaatsvinden? En Is dat in de ochtend of in de middag? Want er zijn nog een aantal collega's die gewoon werk hebben, waaronder andere ik. Dus ik wil er heel graag naartoe, maar ik zou graag willen weten wanneer ja, dat, de datum is nog niet bekend. Wat mij betreft gaan we dat echt proberen om op korte termijn te, te organiseren. En we hebben wel even gekeken, van, nou ja, is, ja, is er voldoende belangstelling? Zo ja, dan gaan we een geschikte datum uh, uh, plannen en uh, regelen. Maar ik weet nog niet precies welke middag of ochtend dat zal zijn. Ik zag nog een vinger van de heer Van Tichelen, PVV. Dank u wel, voorzitter. Uh, tenzij mijn geheugen minder in de steek laat. Uh, het vervoersplan zou 2 december gepubliceerd worden. Uh, in mijn tijdzone is het 3 december. Uh, hoe zit het daarmee? Het. Het, uw tijdzone is helemaal op orde, dus de datum, dat, dat klopt. Um, maar de, uh, het is de mobiliteitsplan of het vervoersplan, zoals u dat zegt, is onderdeel van de vergunningaanvraag. Die aanvraag is ingediend en die wordt nu uh, getoetst. En dat wil nog niet zeggen dat op het moment van de aanvraag ook alles uh, openbaar is. Maar ik zal het proces nog nader uh, voor u duiden ook uh, in de raadsinformatiebrief. Kleine nabrander, heer Stefan. Ja, ik heb meteen even in mijn agenda gekeken voor een datumplanner. Ik zou wel op 3 mei kunnen. Ja. Dank u wel. Dan uh, sluit ik hierbij uh, agenda punt 3 af. En gaan wij door met agenda punt 4. Het Ventbeleid 2019 en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. Een korte inleiding: het Ventbeleid uit 2014 dient in lijn te worden gebracht met de Europese en landelijke regelgeving, te weten de Europese dienstenrichtlijn, de dienstenwet en de jurisprudentie hierover. Hierin is bepaald uh, dat gemeenten bij schaarse vergunningen een transparant verdelingsbeleid moeten voeren. In lijn met de standplaatshouders geldt ook voor de bestaande venters met een verkoopmiddel een overgangsperiode van 10 jaar. En. Uh... Voordat de leden van de commissie het woord krijgen, krijgen altijd eerst de insprekers het woord. Er hebben zich drie insprekers vooraf bij mij aangemeld. Dat is de heer Oosterveer, die is aanwezig, die heb ik even gesproken. Het is de heer Drommel, die is ook aanwezig en de heer A. Berg. Zijn er naast deze drie personen nog meer insprekers op dit agendapunt? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan gaan we beginnen met de insprekers even naar dit katheter te vragen. Uh, heer Oosterveer. Mag ik u uitnodigen om uw inspraak hier te houden? U heeft drie minuten de tijd, en als u nog één minuut over heeft, dan, dan laat ik u dat even weten. Ja. Oké. Gaat u gang. Goedenavond, geachte college en leden van de gemeenteraad. Mijn naam is Marcel Oosterveer. Ik vorm samen met mijn partner, mevrouw Bijsterveld, het ventbedrijf Snakdrijf VOF. Op dit ogenblik hebben wij samen zes ventvergunningen. Vier op naam van de VOF en twee op naam van Bijsterveld. Ik gebruik daarvan vijf vergunningen, aantoonbaar. De twee vergunningen in het nieuwe beleid zullen vervallen. Deze zijn voor Snakdrijf. Maar in de overgangsperiode geldt voor alle vergunningen... Dus dit is willekeur. Ook geldt er in de overgangsperiode dat de huur van de venters hetzelfde blijft. Net als bij de standplaatshouders. Dus geen verhoging, ook niet over vijf jaar. Met toestemming van de voormalig wethouder... ligt één vergunning ongebruikt op de plank. Ik betaal deze vergunning wel. Maar in het huidige, ik heb het huidige college aangeboden over deze vergunning in gesprek te treden. Maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Nu wil men van elke vergunning... ...na negen vergunningen op basis van veiligheid. Dit zou dus inhouden dat op dit moment het strand niet veilig is. Maar dit blijkt nergens uit. Overigens overig zijn de venters niet alle dagen op het strand. Het ventbeleid uit 2014 verdoelt naar alle tevredenheid. Indien u ondernemers onderling anders gaat behandelen... ...is dit onbehoorlijk bestuur. Dit kan het gemeente niet willen... Oh, wacht, ik een stukje vergeten. Ook wil het college bij de Europese wetgeving invoeren... en daarom een nieuw beleid neerzetten... terwijl koffieshops en gokhallen zeven jaar uitstel hebben gekregen. Staatssecretaris Mona Keizer heeft in een rapport gezegd... dat de gemeente zich collant moet omgaan met schaarse vergunningshouders... en dat er een degelijk financieel rapport aan de overgangsperiode... ter grondslag moet leggen. In het Hansonsrapport staan fictieve cijfers... die een overgangsperiode van tien jaar rechtvaardigen... Ik heb op basis van mijn eigen cijfers een rapport laten opmaken... ...waaruit blijkt om een investering terug te verdienen... ...tenminste in een overgangsperiode van 10 plus 10 jaar nodig is. Net als bij de standplaatshouders. Dit rapport wordt genegeerd door het college. Er zijn en worden door ons grote investeringen gedaan... ...zoals de aankoop van een nieuw bedrijfspand in Nieuw-Noord... ...en als het beleid het toelaat, een nieuw ventwagen en tractor... ...totale kosten 450.000 euro, aantoonbaar... We hebben veertien man personeel in dienst tijdens het strandseizoen. Ook doen wij al sinds 2013 zoveel mogelijk aan duurzaamheid. Als laatste wil ik, dat, wil ik u zeggen dat wij de vergadering als mededeling hebben ervaren. Er wordt een concept ventbeleid opgesteld, maar niets uit dit ventbeleid is met de venters besproken. Met andere woorden, college, raad, laat de belangen van uw lokale ondernemers voorgaan op abstracte regels. Bedankt voor uw tijd. Hartelijk dank, heer Oosterveer, voor uw inspraak. Als u nog heel even wilt blijven staan, want misschien heeft nog iemand wel van de commissieleden een vraag aan u. Ja? Uh, ik zie in ieder geval de vinger van de heer Gebali, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil duidelijk zeggen dat u u niet gehoord voelt door in ieder geval dit college. Kunt u mij verduidelijken in welke opzicht u u niet gehoord vind, voelt? Uh, waarom? Omdat het college aangeeft in een antwoord op de vraag van OBZ... Dat zij, of dat, dat zij met u, de Venters, zes overleggen heeft gevoerd. Ik ben benieuwd naar hoe u dat heeft ervaren. Nou, dat heb ik ervaren dat als ik op die vergaderingen kwam, of zoals dan dus gebleken is uit al die vergaderingen, je stelt iets voor of er wordt iets gezegd. Maar dat wordt niet meegenomen. Dit beleid, wat het, het voorbeeldbeleid, het conceptbeleid 2019, is als een slag bij heldere hemel bij ons terechtgekomen. Niks uit dit beleid, maar dan ook niks is met deze venters in die vergaderingen besproken. Niets, helemaal niets. En zo heb ik het ervaren. Sorry. Dank u wel. Ik zag eerst nog een vinger hier van de heer bouwberg wilson meen ik. Ja. Ja, ik ben wel even nieuwsgierig naar de opmerking die u maakte eh, gezien de bevindingen die u zelf heeft vastgesteld op basis van eigen onderzoek. Eh, kunt u misschien daar iets meer over vertellen? In welke zin wijken die af van dat Hanson rapport? Nou, het is namelijk zo, in het Hansons rapport wordt uitgegaan, wordt gerekend na 10 jaar. Ten eerste staan er fouten in zoals eh, een 10% van de omzet inkoop is. Dit klopt totaal niet. Ook de investeringen die ik maak zijn veel hoger. Maar de inkomsten, ik ben een ventbedrijf, ik vent alleen met mooie dagen op zijn strand, omdat die andere dagen niet lucratief zijn. Dat zijn 90 dagen dat ik naar het strand ga. In die tijd heb ik geen omzet van 400.000 euro, waarin het Hansen-rapport wordt van uitgegaan. Dat is niet haalbaar. Dus, dus is de afschrijving ook niet haalbaar. Dus is de, de tijd ook niet realistisch. Ik heb zelf een rapport gemaakt, dat wil ik u over, overhandigen als u dat wil. En daaruit zal blijken dat ik twintig jaar nodig heb om mijn gedaande en om mijn toekomstige investeringen terug te kunnen verdienen. Dat is gewoon realistisch. Dank u wel, heer Roosterweer. Nog, ik, nog ik, één heb, nabrander, ik, meneer... Ik, ik denk dat wij allemaal wel belangstelling hebben voor uw bevindingen in, in uw rapportage. Ja. Dat denk ik ook. Dan is er nog één opmerking of vraag... Nee, mevrouw Keurenson, al geregeld, was al geregeld. Dank u wel. Goed, um... Dan waren dit de vragen aan de heer Oosterveer. Dank u wel voor het inspreken. En dan vraag ik om de volgende inspreker uh, hier naar voren te komen. En de heer Drommel. Ook u heeft uh, drie minuten inspreektijd. En als er nog één minuut over is, laat ik u dat even weten. U heeft hier al vaker gestaan, u weet hoe het werkte. Ja. Oké. Okay. Prima. Voorzitter, geachte leden, dank u voor deze gelegenheid. Ik pak deze graag aan, maar weet eigenlijk niet echt wat ik zeggen moet. Er is zoveel. Een ventbeleid en ook een standplaatsenbeleid. En dan nog een Europese richtlijn, dat ook verheven wordt tot lokaal beleid. En dan begrijp ik de weerstand die tegen de Europese dwang ontstaat. In 2014, vijf jaar geleden nog pas stelde de gemeenteraad samen met venters en standplaatshouders een beleid vast. Een goed beleid waar we samen naar constructief overleg... en stapje voor stapje dichter bij elkaar kwamen. We sloten een overeenkomst voor tien jaar met de afspraak deze te kunnen verlengen. Het ging om belangrijke zaken. Vroeger, ik heb de beeldjes van mijn grootouders, van mijn opa meegenomen... vroeger was het al onmogelijk om met één vergunning van het strand te kunnen leven. Het was sappelen. De een liep als visloopster... En de andere mijner de vis. Samen sappelen voor het gezin. Ook tijdens de generatie van mijn opa was het niet anders. 52 weken, 7 dagen per week, 4 maanden vent op het strand, 8 maanden vent in Geuswad Amsterdam. En dat gold voor elke strandventer. Zomers op het strand en winters bij de hoogovers. Echt alle strandventers hadden twee of meer baantjes. Steeds weer waren de familiebedrijven, de hele familie, meer dan slechts het gezin werden betrokken. Dat gold trouwens ook voor de stranddenten. Hard werken, maar met de vrijheid om je eigen zorgen om te gaan. De twee of meer baantjes waren niet langer vol te houden. Werkgevers stonden niet te wachten op slechts winterkrachten. En er stonden standplaatsen voor de tram, de kerk, de boulevard zuid, rotonde en het station. In het begin waren dat rouleerstandplaatsen. Dat leidde tot oncontroleerbare en door niemand gewilde chaos. Uiteindelijk werden de vaste vergunningen... ...om hiermee de winter door te kunnen komen... ...en tevens een terugval voor de slechte zomerse dagen. Een nieuwe vaas ontstond. De verkoop verwisselt op de Noordboulevard als aanvulling... ...op het zomersverkoopstrand... ...en beide waren nodig voor het jaarlijkse inkomen. Met één enkele vergunning op het strand... ...kan geen boterham verdiend worden. Toen niet en nu niet. Toen niet met kilometers vrij strand... ...en een aantal strandtenten... ...en nu niet met veertig volwaardige strandpavillons. Uw voorstel dwingt ons daartoe... Dit is het einde van de couleur lokaal in Zandvoort. De beeldjes van het museum zijn hiermee een manifest <lacht> van het gaan van inzet, van werken, van zweten en van vele harde werkende mannen en vrouwen in Zandvoort. U heeft nog één, één minuut. minuut. Dat was hem. Dank u wel, heer Drommel, voor uw inspraak. Uh, zijn er vragen vanuit de commissie. Ik zie de heer Elgebali, GroenLinks. Ja, voorzitter. Ook aan u de vraag. Hoe voelt u zich hoort in dit hele proces? Nogmaals, er zijn zes overleggen geweest volgens het college de gemeente. Hoe heeft u die overleggen ervaren en hoe vindt u die overleggen terug? Oh, nou, zoals u in de datums hebt kunnen zien is het rapport van Hansson in april al uitbesteed en klaar. In juni krijgen wij te horen dat de heer Hansson opdracht krijgt om een rapport te maken. Dat vind ik al heel vaag. Voor de rest heb ik duidelijk de indruk gekregen dat het rapport eind mei al klaar was... En de gesprekken die waren daarna. Dus u begrijpt wel hoe dat een beetje voelt. En alle, alle, alle opmerkingen die erin staan zijn nul keer met ons besproken. Dus denk aan het roleren van het traject, al dat soort dingetjes. Dus ik heb het ervaren als zeer slecht. Eigenlijk als niet. Duidelijk. Mevrouw Keuranson, VVD. Dank u voorzitter. Um, u geeft ook aan dat... Um... Het rapport van Hansson en eigenlijk in de hele betoog van het venten op zich dat je daar niet van zou kunnen leven. Bent u bereid om dit inzichtelijk te maken zodat wij eventueel vertrouwelijk cijfers kunnen zien... ...zodat ook de termijn van 10 jaar, dat we die kunnen beoordelen? Ja, zeker zijn we daartoe bereid en het is al een paar keer aangeboden. Graag. Duidelijk. Zijn er verder nog vragen vanuit de commissie? Ik zie dat dat niet het geval is. De heer Drommel, dan dank u voor uw inspraak. En dan vraag ik om de volgende inspreker, de heer Berg, of hij naar voren wil komen. Ook u krijgt drie minuten en met nog één minuut resterend zal ik u daarvan op de hoogte brengen. Goedenavond, dank u voorzitter. Mijn naam is Arlan Berg. Ik spreek hier namens de standplaatsvereniging Zandvoort. Ik ben de voorzitter. Beste raadsleden en toehoorders thuis. Afgelopen tijd hebben de standplaatshouders hun ongenoegen over gevoerd ventbeleid al kenbaar gemaakt in de media en aan u raadsleden en buitengewoon raadsleden per e-mail. Waarom hebben de standplaatshouders bemoeienis met het ventbeleid? Dit is tweeledig. Allereerst doet het ons zeer dat een cultureel erfgoed, want dat is het venten voor Zandvoort, iedere vijf jaar opnieuw te sprake brengt en iedere keer opnieuw deze sector wilt verkleinen. Dit is gebeurd in 2012, vervolgens in 2015 en nu weer. Meneer Kroon van Kroonvis heeft ons vanaf het begin af aangeleerd dat wij gingen venten op het strand. Eén kraam is geen kermis. Indien er te weinig venters overblijven, dan sterft het uit. Gezien wat er op zich op het Naakstrand bijvoorbeeld afspeelt. Denk ik dat we meneer Kroon gelijk moeten geven. Dus koester de twaalf ventvergunningen die er nog zijn. Indien ze bevroren zijn of niet gebruikt worden, publiceer ze dan maar in de krant. En realiseert u zich alsjeblieft, met z'n alle allen maken we het product Zandvoort. En de grote diversiteit van aanbod heeft juist een aantrekkingskracht. Anders worden wij een eenheidsworst. Dit is couleur lokaal. Dat is wat Zandvoort met z'n allen maakt. Wij roepen de wethouder op om onderzoek te doen... of het venten op de lijst kan komen van Nederlands immateriaal erfgoed. Zo bijzonder en waardevol moeten wij de ventes eens gaan behandelen. Geef ze het gevoel dat wij hun koesteren... in plaats van dat wij hier in Zandvoort van ze af willen. Als tweede punt waarom de standplaatshouders zich druk maken om het ventbeleid is omdat wij per e-mail op 29 juli te horen kregen dat het ventbeleid analogie van toepassing zal zijn voor het standplaatsbeleid. Wij Swissboer begrepen het woord analogie niet, maar analogie betekent overeenkomstig hebben we opgezocht. Dan is, het gek. Dan is het gek was onze vraag waarom worden wij niet eerder gekend in het ventbeleid als het overeenkomstig is. In dezelfde mail van 29 juli werd medegedeeld dat er een opdracht was verstrekt... om een economisch haalbaarheid van contractduur te onderzoeken aan Hansom Makelaar. Hierop hebben wij op 8 augustus ons verbazing en kritische kanttekeningen overgemaakt... ...als medepunten die wij opgenomen wilden hebben in zo'n onderzoek. De enige reactie die wij van de ambtelijke werkgroep terugkregen... ...is dat we na het collegebesluit inzage kregen in het concept ventbeleid... Over onze opmerking over een keuze van Hanson en inhoud is geen enkele reactie ooit teruggekomen. U heeft nog één minuut. Toen eind augustus dit concept ventbeleid was vastgesteld door het college zagen we tot ons verbazing dat ook het Hanson rapport bij de stukken zat. Opdracht was alleen maat verstrekt en het rapport was klaar in april. Toen hebben wij pas een huurovereenkomst getekend. Dus we hoorden het pas op 29 juli, terwijl we in april een huurovereenkomst tekenen. Ter tijde van ondertekening van de huurovereenkomsten door de standplaatshouders in april... is door de wethouder nog gezegd... indien jullie kunnen aantonen dat economische haalbaarheid wellicht zelfs 15 of 20 jaar moet zijn... dan doen we dat en kunnen jullie het overgangscontract inruilen voor een nieuwe overeenkomst. Waarom is er zonder ons vooraf in te lichten en zonder overleg een rapport gemaakt, vragen we ons af. In het rapport staat het mobiele nummer van de taxateur. Die hebben wij gebeld om te vragen waar hij de bedragen, de omzetbedragen vandaan heeft gehaald. Want wij konden niet geloven dat iemand van ons dit ooit heeft behaald of had benoemd. Er staat immers geen bronvermelding bij de cijfers. Hij gaf als antwoord dat hij nadrukkelijk geen gegevens van Zandvoortse ondernemers mocht gebruiken van de opdrachtgever. Ook ontbreken er veel gegevens zoals... Indien een vergunning beëindigen, beëindigt, dan zullen wij vast personeel ontslagvergoeding moeten meegeven. Waarom staat dit niet in de economische berekening meegenomen? Een transitievergoeding. Dat u We... zo afronden, heer Berg, lukt dat? Of heeft u nog even? Nou, ik heb nog één minuutje. We hebben in september contact gezocht met hoe de venters aankijken tegen dit beleidstuk. Voor hun is het nog steeds onbegrijpelijk waarom zij niet eenzelfde huurovereenkomst hebben gekregen zoals standplaatshouders dit jaar hebben gekregen. Op basis volgens het voor de venters en standplaatshouders gezamenlijk huidig beleid, vent- en standplaatsbeleid 2014. Of er sprake was van willekeur hebben wij gevraagd aan de wethouder tijdens de bijeenkomst op 1 november. Waar de noten van beantwoording werd toegelicht. En wij kregen daar en wij kregen wij daar het antwoord dat ze niet op de hoogte was... hoe er met de andere sectoren met het implementeren van Europese diensten is omgegaan waar wij naar verwezen. Hopelijk krijgt de Raad hier wel een beter antwoord op. Dan wil ik nog een opmerking over het proces dat nu het draadstuk naar voren komt. In het conceptventbeleid dat eind augustus de visie was gelegd... wilde het college van 12 naar... ventvergunningen naar 6 ventvergunningen. Nu blijft dat beperkt tot 9 omdat het aantal is volgens haar wordt gebruikt. Indien vergunningen niet worden gebruikt, had u daar handhavend tegen kunnen optreden. Er staat een regel in het contract over minimale gebruiksverplichting. Het laatste stukje. Maar. Wat wij zorgelijk vinden is dat nu het besluit staat een aanpassing van de APV. Hierin staat dat het college bevoegd is om tot vermindering van het aantal vergunningen over te gaan. Dus ook al wordt het ventbeleid nu niet in de sector gehalveerd, toch blijft het college op gedachte hinkelen om op den duur tot ver verdere vermindering over te gaan. Doe dat niet is onze smeekbede. Houd de raad, Houd dit bij de raad geagendeerd blijft... En dat er inspraak mogelijk is. Dezelfde geldt voor het besluit nummer twee. Het ventbeleid als zienswijze mee te geven. Beleid is een raadsbevoegdheid, niet zienswijze. Amendeer het en haal deze bevoegdheid terug naar de raad als die daar nu niet ligt. Dank u voor uw tijd. Dank u wel, heer Berg. Ik heb u iets meer tijd gegeven, maar dat, uh, dat was mocht volgens mij wel. Um, ik zie een vraag van de heer El Gabali GroenLinks. Ja, voorzitter, ook hier weer dezelfde vraag. De gemeente zegt, er zijn zes overleggen geweest. Er is constructief meegewerkt en meegedacht. Hoe ziet u die worden? En wat vindt u van het overleg en wat daar is uitgekomen? Wij zijn als standplaatshouders niet bij het overleg betrokken geweest. Omdat het een ventbeleid is en niet een standplaatsenbeleid. Uh, en daarom mochten, mochten wij niet aanschuiven en konden wij niet aanschuiven. Het, uh, wij zijn alleen gezokken toen wij hoorden dat er een concertbeleid klaar was. Dat er dus het woordje, toen kregen wij het te horen: ja, het geldt analogie voor jullie als standplaatshouders. Toen sokken wij ons te uh, platter. Dus toen wilden wij graag aan tafel en toen zijn we 1 november uitgenodigd. Toen het concertbeleid klaar was, dank u wel. Mevrouw Keurenson, VVD. Dank u voorzitter. Meneer Berg, als het goed is hoorde ik u zeggen dat u een toezegging had van de wethouder dat als u kon aantonen uh, door middel van cijfers dat zeg maar, de, de vergunningsduur zou bepaald zou moeten worden op 15 of 20 jaar, dat dat zou gebeuren. Uh, heb ik dat goed begrepen? En zo ja, in wat voor een overleg is dit aan de orde gekomen? Uh, dat heeft u goed begrepen. Wij hebben een overeenkomst uh, gemaakt als standplaatshouders voor een vergunning voor 10 jaar. Naast een vergunning heb je ook een huurcontract voor het grond waar je staat. Dat is een huurcontract voor tien jaar en daar hebben we in meegekregen een optie voor tien jaar... Uh, dus, dus vergunning 10 jaar, maar dan huurcontract 10 jaar plus op zo'n 10 jaar. Wij hebben altijd gevraagd natuurlijk, uh, met die nieuwe Europese dienstenwetgeving. weet je niet over 10 jaar of je je plekje terugkrijgt? Als wij het goed financieel... de gemeente wilde niet meer dan 10 jaar geven, een vergunning. Want de gemeente wilde zich niet branden of dat wel of niet mag. Het is een hele nieuwe wetgeving he, nu in, uh, in heel Nederland... Heel veel gemeentes hebben een probleem om een langdurige vergunning te geven. Uh, als wij konden aantonen dat wij langer dan 10 jaar konden verantwoorden, dus 15 of 20 jaar, goed onderbouwd, dan zou de gemeente met ons in overleg gaan. Zouden wij het huidige contract verscheuren en een nieuwe overeenkomst krijgen. Dus voor ons is het heel belangrijk om voor de financiële onderbouwing. Dus daarom is het zo verbazingwekkend dat wij niet hebben mogen meewerken aan dat Hanson rapport. Voor ons is het heel, heel, heel belangrijk. Ik dank heb dan graag maar cijfers willen inleveren voor uh, een goede financiële onderbouwing. Dank u wel, heer Berg, voor de antwoorden van de vragen van de commissieleden. Ik zie dat daar verder geen vragen zijn. Dus ik dank u voor het, uh, voor het inspreken. Graag gedaan. Dan uh, gaan wij nu over naar uh, de commissieleden. En laat ik beginnen voor mij linksachter met uh, gemeente Mevrouw van der Veld. Ja, nou, er is natuurlijk al het nodige over gezegd vanavond al. Ik heb eigenlijk alleen maar een paar waarom-vragen. Waarom grijpt u aan op het moment dat er uh, ons opgelegd wordt... dat het ventbeleid aangepakt moet worden in verband met de vergunningen? Grijpt u dat wederom aan als een moment om vergunningen te verminderen? Ik zit lang genoeg in de Raad. Ik weet zeker dat deze Raad geen enkel besluit genomen heeft... ...dat er ventvergunningen verminderd moesten worden. Wat ik heb begrepen is dat wel gezegd tegen sommige ondernemers... van ...dat de raad daar een besluit in heeft genomen. Dat is pertinent onwaar. Of ik moet hebben zitten slapen. Waarom? Ja, welk raadsbesluit is dat dan volgens u? Waar baseert u dat dan op? En waarom komt u met een vermindering... Daarmee komt u namelijk aan iemand's boterham. Een vergunning die, die heeft een bepaalde waarde en dat, dat is eigenlijk niet in geld uit te drukken. Maar die moet je zien te koppelen aan de verkoopwagen. Een verkoopwagen zonder vergunning is gewoon heel veel minder waard dan eentje met een vergunning. Als je die vergunning over mag doen natuurlijk. En dat zijn dingen die, waarom ik me afvraag, waarom, waarom komt u met dit beleid? Waarom grijpt u er iets aan wat moet gebeuren naar een veel groter geheel? En eh, er wordt ook gesproken over veiligheid. Nou, misschien heb ik weer zitten slapen, maar ik heb niet gehoord dat er veel ongevallen zijn gebeurd op het strand. Kunt u dat dan verder verklaren waarom die veiligheid dan in ene naar voren wordt gebracht? Als reden om te moeten verminderen? <klaar> En verder uh, ja, mag u met het rapport doen, uh, tot minstens met het beleid doen, uh, iets wat u niet leuk vindt, maar wat ons betreft mag in het Ronde archief. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Uh, heer Elgebali, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, allereerst om met mijn laatste vraag te beginnen. Uh, hoe ziet het college eigenlijk uh, het proces van participatie in deze? We horen van de... We horen van de insprekers uh, vandaag een duidelijke, ja, een duidelijke maar op dit gebied. En ik ben heel erg benieuwd, uh, ook naar aanleiding van de beantwoording van vragen en ook naar aanleiding van de vragen die we hebben gesteld, hoe het college hier nou naar kijkt, naar de woorden van de venters, die net zijn uitgesproken op basis van dit participatiebeleid. Dan gaan we verder regeren. is natuurlijk vooruitzien en dan lezen wij uh, op de antwoorden die uh, via OPZ zijn beantwoord uh, van de venters, dat uh, bij punt 4, selectiecriteria en selectiedrijdaad, de selectiecriteria, zoals opgenomen in het ventbeleid, zijn richtinggevend. De gemeentedienst dient een selectieleidraad te ontwikkelen. waarin selectiecriteria nader worden uitgewerkt. De selectiecriteria in de selectieleidraad zijn terzijde tijd leidend. Vanzelfsprekend zal de gemeente de uh, venters betrekken bij de ontwikkeling van deze selectieleidraad. Dat staat dan in het stuk, bijvoorbeeld in de antwoorden. En die antwoorden roepen bij ons weer vragen op. En dat zijn namelijk de drie volgende vragen: Wat is terzijde tijd in deze? Waarom niet meteen een duidelijke uh, tijdsaanduiding in deze? En wat waren de overwegingen hier eigenlijk voor? Om het niet meteen in te voeren, maar terzijner tijd. Dat is nog een algemeen begrip. Dan ga ik verder naar het kopje duurzaamheid. U begrijpt voor mijn partij een belangrijk kopje. Dan lezen wij in het stuk zelf um, een best wel mooie paragraaf over duurzaamheid, CO2-reductie... ...het gebruik van een duurzaam vervoersmiddel, enzovoort, enzovoort. Dan gaan we naar de selectiecriteria kijken en ik weet dat ook in het stuk staat... ...dat bijvoorbeeld, uh, de, uh, de, dit gaat om de selectie uh, criteria, de selectieleiddaad gaat nog komen. Ik weet dat het in het stuk staat. Maar waarom heeft u dat dan niet opgenomen? Zeker met in het achterhoofd houdend wat ik net zegt over uh, de tarzijn tijd in deze. En regeer uh, Het gaat hier namelijk ook over een periode van 10 jaar. Dus ik ben benieuwd hoe u uh, dit ziet en hoe u dus de duurzaamheidscriteria uh, uh, ervaart. Ons idee is dat ze erg dun zijn. Um, dan een tweede vraag, waarom gaat u specifiek uh, in, uh, niet in op het vervoerders uh, van de venters bij dit, bij dit punt? Ziet u nog ruimte om dit aan te passen? U heeft het over duurzaam afbreekbaar materiaal, maar zit het probleem ook niet in de inlevermogelijkheden. Uh, ook bij de venters zelf. En vraag vijf in deze, over duurzaamheid. Wat vindt de wet de duurzaamheid hiervan? Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. In het uh, oog van het Afgelopen vergadering aangenomen beleid rondom duurzaamheid. Dus ik ben ook benieuwd naar zijn antwoorden over dit stukje van uh, ja, de antwoorden die we hebben gekregen. En dan tot slot een paar algemene vragen. Want kan de wethouder uh, voor mij ingaan op de mail die wij uh, weer hebben gehad uh, naar aanleiding van de antwoorden die het college heeft um, verzonden naar ons? Um, en de vragen die er hierbij horen is uh, ...zijn de volgende. Waarom heeft het college gekozen om de firma Hanels, uh, die al in een... ...Hanson, sorry. Hanels in een andere. Die gaat over de bevoorrading, volgens mij. Um, maar waarom heeft het college hiervoor gekozen om uh, hetzelfde bureau uh, te laten taxiteren, ...die ook bijvoorbeeld bij de Curie die ook dat heeft gedaan. Uh, daar gezien bij de dansen, bij het bureau helpt, die op beide vlakken aan het werk zijn... Is dit is normaal of um, zijn er ook andere mogelijkheden geweest? En waarom heeft het college juist hiervoor gekozen? En um, waarom wordt dit beleid gelijkgesteld aan het Haarlemse? Want bij mij weten heeft Haarlem op dit moment nog steeds geen strand... Uh, waar zij visvenders overheen laten rijden. Dus waarom is de, wat is de nut en de noodzaak om het gelijk te stellen aan Haarlem... terwijl dat een totaal andere omgeving is? En waarom wil het college nou eigenlijk alles omvormen... ...naar het Haarlems op dit moment, wat is daar dan weer de noodzaak van? Uh, dat waren voor de eerste termijn de vragen van GroenLinks. Dank u wel, heer Elgebali. Dan gaan wij verder met CDA, heer Metters. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de insprekers uh, gehoord. Uh, nou, het doet mij wel iets. Het zijn ondernemers uh, met hart en ziel... ...die met stand voor het bezig zijn om kwaliteit te realiseren... En natuurlijk een stuk cultureel Zandvoort hebben geïnvesteerd verleden, heden en toekomst. Het CDA heeft een motie ingediend in januari 2018. En die luidde uh, een vraag aan het college uh, van BNW om de huidige Zandvoortse ondernemersbelangen te beschermen tegen de openstelling van de markt en de gevolgen hiervan. Waarom hebben wij dat gedaan? Wij hebben dat gedaan omdat wij uh, uh, hier in Zandvoort vinden dat we op moeten komen voor de belangen van Zandvoorts ondernemers. En een tweede, dat wil ik best uh, hardop zeggen, dat het CDA moeite heeft met Europese regelgeving. En dan met name met het invoeren daarvan. Wij zijn wel heel benoemd, benieuwd, en ik zie daar voorbeelden van, en dat lees ik, hoe landen als Frankrijk en Italië daarmee omgaan. En ik moet uh, vandaag constateren uh, dat uh, de minister... ...in het kader van Airbnb uh, regels uh, voorstelt... ...die wat betreft de grote steden niet ver genoeg gaan om dat ze uh, huren tegen te gaan... ...dat scheef wonen, wat voor ons heel belangrijk is. En dan is het antwoord van de minister vandaag, Veldhoven... ...het maximaal haalbare binnen de EU-richtlijnen. Betekent dus dat een platform als Airbnb, Booking, Expedia... teleurstellend, uh, zich niet hoeven te laten registreren... ...en geen gegevens hoeven te verstrekken. Voor ons van evident belang, we hebben het hier veel over gehad in de raad. Kortom, CDA wordt niet vrolijk van dit soort aspecten. En dan kijkend naar dit raadsvoorstel. Uh, als het gaat, ik ben daarmee begonnen, om de bescherming van die belangen. Vinden wij uh, dat, dat, dat daar op dit moment niet voldoende uh, aan gedaan is in het, uh, in het raadsvoorstel. Dit is volgens ons niet alles uit de kast gehaald. En het meest uh, treffende voorbeeld is dan de tien jaar die daarin staat, uh, omdat de standplaats en daar ligt die relatie. Het gaat nu om ventbeleid, maar ook om de relatie met de standplaatshouders. Dat die standplaatshouders uh, dus wel een optie voor een verlenging van tien jaar krijgen, als ik het goed gelezen heb. Dus tegelijkertijd ook een vraag aan de wethouder en de venters niet. Waarom heeft dat bij de ene wel gedaan en bij de andere niet? En ik moet u dus zeggen, dat uh, uh, uiteindelijk uh, zal het blijken uit de stukken uh, die we krijgen, of uh, ik neem aan dat de wethouder, als het al niet gedaan heeft, alsnog die financiële onderbouwing gaat uitzoeken, die onderbouwing gaat uitzoeken, uh, die aangereikt wordt door ondernemers, en waar dat Hansen-rapport tot een bepaalde conclusie gekomen is. Hij wordt in ieder geval uh, hier met argumenten aangegeven, maar dat is voor mij nog niet een volledig financieel overzicht... maar wel met argumenten genoemd dat het niet voldoet. Ja, en als het niet voldoet, moet je natuurlijk naar die optie voor die tien jaar uh, gaan. Dus dat is een, uh, een vraag uh, die ik aan de wethouder wil stellen... en eigenlijk de kernvraag voor het CDA, voor het beoordelen hiervan. Een ander punt, en dat uh, is door de eerste spreker aan de orde gesteld... en ik zal het niet herhalen, want dat heeft mijn collega gedaan van het GBZ... Hoe zit het met die uh, vergunningen? Daar hoor ik nu toch verschillende uh, verschillen. Ik, ik hoor verschil met wat ik lees. En misschien kan de wethouder dat verduidelijken. Uh, en hoe ze daar ook mee om wil gaan met het aantal vergunningen. Tot slot, een opmerking over het parkeren. Uh, uh, uh, of dat nu al zou moeten gebeuren. Parkeren in de APV vaststellen als wijziging. Dat is voor mij een uh, vraag. En misschien wil de wethouder daar ook op ingaan. Kortom, het CDA kan zich niet vinden in... Dit voorstel, op dit moment. En uh, we laten ons overtuigen, graag overtuigen, maar uh, op dit moment kan het absoluut niet zoals het hier voor ligt. Dank u wel. Dank u wel, heer Mettes. Dan gaan wij door met uh, OPZ. De heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, dank u wel. Um... Net als CDA willen wij ook die motie van 23 januari 2018 in herinnering brengen. Waarin onder andere ook is uh, bepaald een notitie ter bespreking voor te bereiden. Waarin de gemeenteraad zich inzichtelijk wordt gemaakt. Welke maatregelen de raad en of het college van BW zouden kunnen nemen. Om de huidige ondernemersbelangen duurzaam te kunnen beschermen. Tegen de nadere openstelling van de zogenoemde markt. En of tegen de mogelijke gevolgen hiervan. En of de beperking van deze negatieve gevolgen. Voorzitter, tot onze spijt moeten we constateren dat die notitie waarom we gevraagd hebben en die motie is, met, is aangenomen, er niet is gekomen. En met de voorliggende voorstellen wordt aan deze motie ons inziens onvoldoende uitvoering gegeven. Ook waar het de strekking van de motie betreft is ons inziens onvoldoende recht gedaan aan het bieden van zoveel en zolang mogelijk en wenselijk zekerheid. En ook niet het duurzaam beschermen van de huidige Zandvoortse ondernemersbelangen. ...tegen de nadere openstelling van de markt. Nou, de insprekers de, die spreken wat dat betreft ook duidelijke taal. Voorzitter, wij hebben kennis genomen van de conclusie van het hanson rapport Namelijk dat een terugverdientijd van tien jaar reëel is. Die conclusie wordt niet door ons gedeeld. En dat doen wij op grond van bijvoorbeeld uh, het rapport dat in opdracht van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ...is verricht en op 2 augustus 2019 is gepubliceerd. Uit de reactie van de voorzitter van de standplaatsvereniging Zandvoort begrijpen wij dat van een aanbod om gebruik te maken van de boekhouding van Zandvoortse venters geen gebruik is gemaakt. De heer Berg heeft dat net nog ook uh, uh, dat in herinnering gebracht. En dat er met betrekking tot dit proces is opgemerkt dat er over en uh, niet met de venters is gesproken. Voorzitter, beide zaken vinden wij echt heel erg jammer om geen andere bewoordingen te gebruiken. Voor standplaatshouders is een contractperiode van 10 jaar met een optie voor een verlenging met nog eens 10 jaar overeengekomen. En wij zijn van mening dat als je dat met de standplaatshouders standplaats plaats afspreekt, waarom doe je dat dan ook niet voor de venters? En wij vinden een dergelijk verschil in ieder geval discutabel. In ieder geval stellen wij voor wat betreft het voorliggende voorstel voor om met een voorlopige... ...met een voorlopige regeling de ondernemers in, in staat te stellen voorlopig door te gaan op de wijze zoals ze dat <tie> nu doen. En voor de rest met een nadere uitwerking te komen met bijvoorbeeld de onderstaande zaken die uh, de, op de uh, vergunningsverlening van invloed kunnen zijn. Namelijk het aankleden van het vergunningsdoel, het beperkingsdoel en het verledingsdoel. We hebben daar suggesties voor, maar ik let even op de spreektijd. Wat betreft de verdeelprocedure... kun je kiezen voor loting, veiling en vergelijkende toets. Die eerste twee, dat is natuurlijk heel erg... On, on, on, dat zou je niet moeten willen. Want dat betekent nou dat je gewoon op volgen van een dan wel de hoogste bieden gaat vergunnen. En dat heeft niets te maken met, met het beschermen van de ondernemersbelangen... waar we ons sterk voor zouden maken. Voorzitter, die vergelijkende toets... Uh, ...geeft het gemeentebestuur een grote mate van beoordelingsruimte bij vergelijking van aanvragen. En dat denken wij, dat zouden we uh, moet, in ieder geval moeten doen. Dan is er gesproken over het aantal ventvergunningen. Voorgesteld wordt het van 11 terug te gaan naar 9. En... Uh, ...om ook niet meer dan één ventvergunning per ondernemer toe te staan. Voorzitter, dus daar is van alles op, op, op en aan te merken. Uh, het is namelijk zo dat de, de, de economische ruimte bepaalt natuurlijk... ...de mate waarom je wel of niet ruimer of minder ruim kunt verlenen... ...waar de schaarse ventvergunningen betreft. En zo zijn er nog veel meer zaken die je daarbij kunt betrekken. In ieder geval ook... Of het Vente, zoals wij dit in Zandvoort kennen, terecht is dat ook opgemerkt. En het is ook in Haarlem, heb ik begrepen, naar voren gekomen, niet als couleur lokaal of cultureel erfgoed bestempeld zou kunnen worden. <kijst> Veiligheid, daar is het nodig over gezegd. Ons is ook niets bekend van een veiligheidssituatie op strand die om nadere maatregelen vraagt. Het enige wat wij wel hebben geconstateerd, dat is dat er veel autobewegingen zijn op strand. En daar zou je misschien wel vraagtekens bij kunnen zetten, maar dat is een andere zaak. Um, ...voorzitter, ik denk dat daar in de eerste termijn maar even bij laat. Dank u wel, heer Bouwberg-Wilson. Dan gaan wij naar de overkant, naar de VVD. Mevrouw Curaisson. Dank u, voorzitter. Um, mevrouw van der Vel begon vanavond, ze zegt... ...ik kan me niet herinneren dat wij hierover ooit besloten hebben als raad. Nee, dat klopt. Het is namelijk altijd uh, voorbehouden geweest aan het college. En waarom? Omdat de juridische basis voor het stuk ligt in de APV... En de APV zegt namelijk, het is verboden zonder vergunning op het strand te venten. Um, daar kan dan het college nadere regels aan uh, verbinden. Maar wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk er wordt één zin toegevoegd aan de APV. En daarbij wordt gezegd van, um, het college kan het aantal te verlenen frendvergunningen beperken. En daar wordt vervolgens een heel beleidstuk aan uh, opgehangen. Um, dat zou ook anders kunnen. En misschien zou het in dit geval ook wel anders moeten. En dan ga ik even de vergelijk maken met de amusementsector kansspelautomaten. Waarbij de wet op de kansspelen zegt. De, uh, je moet een verordening opstellen. De verordening wordt bepaald door de gemeenteraad. En de gemeenteraad kan daar namelijk in aangeven hoe zij dat beleid wensen te zien. Als je dat gaat toepassen op het ventplaatsenbeleid, uh, uh, dan zou je in deze ook kunnen zeggen... ...laat uh, de gemeenteraad de kaders bepalen waar het ventbeleid aan dient te voldoen. Uh, op die manier kan het uitgewerkt worden in de verordening. En de verordening kan de basis weer zijn voor de APV. Maar daarmee ligt ook wel het beleid waar daar het zou moeten liggen en dat is bij de gemeenteraad. Ik weet in 2014 is dat niet gebeurd... Maar daarbij waren er niet van zulke ingrijpende wijzigingen die het noodzakelijk maakten dat in het licht van de VVD de Raad hier een uitspraak over dienst doen, anders dan een zienswijze te geven. Uh, dus indien nodig zullen wij met een, uh, een motie komen uh, voor de vergadering, dus nou eens een amendement, om in ieder geval te zorgen dat verord het uh, verordeneer gaat worden en dat het voorbehoud gaat worden, komt te liggen, of besluitvorming komt te liggen bij de Raad. Dan het rapport van Hansson, want het rapport van Hanson wordt gebruikt om de vergunningsduur van tien jaar te bepalen. Alleen het rapport van Hanson zegt niet dat het tien jaar moet zijn. Het rapport van Hansson laat namelijk de mogelijkheid open en die zeggen namelijk in een zin, en dan moet ik even zoeken, dat het in ieder geval minimaal 10 jaar zou moeten zijn. Dat staat niet in het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel hangt er namelijk aan op dat het tien jaar zou moeten zijn... En er wordt vervolgens bij gekeken dat het ook wordt gezegd van ja, in het kader van de dienstenrichtlijn. Nou, de dienstenrichtlijn hebben we er maar eens bijgepakt En dan hebben we gekeken naar overweging nummer 62. Want als je het raadsvoorstel neemt, wordt alleen gekeken zeg maar naar de terugverdientijd van de investeringen. De dienstenrichtlijn zegt hier iets anders over. De procedure in ieder geval die gevolgd moet gaan worden... die moet trans transparant en onpartijdig zijn... en de verleende vergunning mag niet buitensporig lang geldig zijn... automatisch worden verlengd of enig voordeel toekennen... aan het dienstverrichter dienstvergunning net is komen te vallen. En dan gaat hij... In het bijzonder moet de geldigheidsduur van de vergunning... zodanig worden vastgesteld dat de vrije mededeling... niet in grotere mate wordt belemmerd of beperkt is dan nodig is met het oog op de afschrijving van de investeringen... en, en dat staat in geen enkel stuk terug te lezen... een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal. Dat maakt de noodzaak dat de tien jaar opgerekt zou kunnen worden... En als dan zeker vanavond wordt aangegeven dat de uh, venters en ook standplaatshouders bereid zijn om inzage te geven in de cijfer, rechtmatig dat de onderbouwing, dat het ook minimaal tien jaar kan zijn en er halver een termijn van 15 of 20 jaar bespreekbaar is. Dit in combinatie met het feit dat de VVD vindt dat het stuk um, terug zou moeten naar de tafel waar het ze horen, dat is die van de gemeenteraad, um, willen wij het hierbij laten in de eerste termijn en denken wij dat onze zienswijze duidelijk is. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuransson. Wij gaan verder met de heer Vertichelen, PVV. Dank, dank u wel, voorzitter. Hoe gaan we om met ondernemers in Zandvoort? Reeds voor de verkiezingen waardoor wij in deze raad zijn terechtgekomen, werden we daarmee geconfronteerd. En naar aanleiding daarvan hadden we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we tegenstander zijn dat wat wordt ervaren als ondernemertje pesten. En in feite worden we daar nu vandaag weer mee geconfronteerd. Is er sprake van draagvlak onder de ondernemers? Wij stellen vast dat dit niet het geval is. De participatie, voor zover die überhaupt heeft plaatsgevonden, is onvoldoende terug te vinden in het beleid. Hoe weet men in Brussel wat goed is voor Zandvoort? Wij verwachten maatwerk van de wethouder en dat vergt meer dan het afstempelen van Brussels beleid. Er is selectief geluisterd naar de ondernemers. Zowel het proces als het inhoudelijk resultaat zijn voor ons niet acceptabel. Wij stellen vast dat er geen invulling wordt gegeven aan de aangenomen motie Belen. meneer Mettes en bouwburgers Wilson hebben daar al melding van gemaakt, ten aanzien van beschermings- van handvoortse ondernemersbelangen. Met name moet er meer aandacht zijn voor terugverdiendheid van investeringen op basis van werkelijke cijfers, bescherming van de huidige ondernemers- en werkgelegenheidsbelangen, duurzame bestaanszekerheid voor alle betrokkenen, daadwerkelijke participatie en draagvlak. Wij roepen de wethouder op om dit stuk van tafel te halen en terug te komen met een document met voldoende draafvlak dat tevens recht doet aan de aangenomen motie. Dank u wel. Bedankt heer Van Tichelen. Uh, ik kijk naar d 60 Heer de Graaf. Ja, voorzitter, dank u wel. Als je zo eens uh, bijna laatste, want de Partij van de Arbeid in dit geval is als laatste aan de beurt, ...heb je heel veel argumenten van je collega's uh, gehoord. En ja, dan heb ik een heel betogen uh, geschreven. En dan denk ik, ja, moet ik het nog voorlezen? En ik ga het wel doen, want ik heb er tijd in uh, gestoken. Uh, in aanloop van deze nieuwe wet- en regelgeving is de raadsvergadering van 23 januari 2018 een motie aangenomen... ...waarin het college wordt verzocht een notitie aan de raad voor te leggen, waarin het college de raad inzet maakt Welke maatregelen de Raad en of het College van bmw zou kunnen nemen om de huidige Zandvoortse ondernemersbelangen duurzaam te kunnen beschermen tegen de, nadere open, de naderende openstelling. Helaas, en dat hebben collega's ook al aangegeven, is deze motie tot op heden niet geheel uitgevoerd. Als ik het goed gelezen heb, zegt het stuk dat uitsluitend de overgangsperiode van 10 jaar die in de motie door de motie is voorgesteld. In uw zienswijze stelt u dat op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren een vergunningsduur van 10 jaar is bepaald. In lijn met de standplaatshouders geldt voor de venters een overgangsperiode van 10 jaar. Voorzitter, dit is niet in lijn met de overgangsperiode die er zijn voorgestaan, de standplaatshouders. De standplaatshouders hebben een overgangsperiode van 10 jaar plus een optie voor nog eens 10 jaar. Als de wethouder dus analogie wenst, dan dient ook de optie voor nog eens tien jaar ook bij de venters te worden opgenomen. Voorzitter, een van de insprekers gaf aan, al aan er zijn elf vergunningen afgegeven en in zienswijze wordt er gesproken over negen vergunningen. Ik vraag de wethouder graag om hier een toelichting op te geven. Verder heeft het college opdracht gegeven een rapport om de overgang en de financiële kant te laten beoordelen. Mijn vraag, wanneer heeft het college opdracht gegeven aan Hanson bedrijfsmakelaars? En wat is de reden dat er voor een bureau Hanson bedrijfsmakelaars is gekozen en niet voor een regulier accountantskantoor? De cijfers in het rapport, waar zijn zij op gebaseerd? Een van de insprekers heeft al uh, een eigen rapport laten opstellen, waarmee volgens de inspreker wordt aangetoond dat de cijfers in het rapport van Hanson niet correct zijn. Ik neem aan dat dit rapport door de wethouder gelezen is. Is dit wellicht voor de wethouder aanleiding om een second opinion te laten opstellen? Wat wij verder missen is een paragraaf over welke wijze en middels welke criteria u de vergunningen in de toekomst gaat verdelen. En op welke wijze u als gemeenteraad garandeert dat er kwaliteit onder de venters blijft gewaarborgd. Dank u. Dank u wel, heer De Graaf. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik zal niet uh, een lang betoog houden, want er is al heel veel gezegd: uh, uh, Vragen wij of dit nu de juiste kaders zijn uh, voor de toekomst. Of je daarmee goed beleid maakt, goed toeristisch beleid. En of je daar recht doet aan de motie. Dat is ook allemaal al, al uh, gevraagd. Um, en de vraag over krimp, daar heb ik wel een, nog een toelichting nodig uh, van, de, van de wethouder. In het stuk staat dat de krimp gericht is op kwaliteit. En ik hoorde, op zich lijkt me dat ook prima. Dan denk ik minder, uh, minder ondernemers op het strand, dat zou de ondernemer dan uh, fijn moeten vinden, want dat is minder concurrentie. En toch hoor ik, hoor ik hier iets anders bij de inspreker en beluister ik ook iets anders uit de participatie. Sterker nog, een van de insprekers had het erover dat hij niet zou kunnen leven van, uh, uh, uh, van het vent gebeuren. En dan vraag ik me af: hebben we met elkaar wel de juiste argumenten uitgewisseld? Want ik weet niet of je dan juist niet blij moet zijn met krimp. Ik hoor graag waarom er hiervoor gekozen is uh, op die manier. Um, want is er dus ook. Er is gekozen voor we houden ons vast aan de vergunningen die gebruikt worden. Uh, betekent dat ook. Um, ...omdat er geen vergunningen gebruikt worden, dat er verder geen behoefte aan vergunning is. Is er nu een wachtlijst van aanvragers of is dat, eh, bestaat dat niet? En dan iets over duurzaamheid en dan laat ik de rest van het betoog zitten. Ik ga even kijken. Um, de tekst van het stuk is niet helemaal helder en een collega van GroenLinks gaf dat ook aan... Uh, ...het gaat over CO2-uitstoot uh, en andere zaken. We hebben met het duurzaamheidsbeleidsplan met elkaar afgesproken... ...dat er binnenkort met ondernemers om tafel gezeten gaat worden om te kijken van... ...wat gaan we nu doen, uh, welke afspraken gaan we maken over afval, over wegwerp. Als ik het stuk lees, dan vormt het duurzaamheidsbeleid eigenlijk een selectiecriterium voor over tien jaar. En dat roept mij de vraag op, wat gaan we dan ondertussen doen... Want het lijkt mij dat als we uh, naar die gelijke monnik en kapper gaan, dat als we met ondernemers om de tafel gaan zitten om goed duurzaam beleid te maken, dat we dat met alle ondernemers doen. Dus ik zou graag willen weten hoe dat dan vorm gaat vinden. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Dan geef ik het woord in deze eerste termijn aan wethouder mevrouw Verheij. Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde u vragen even een paar minuutjes te schorsen, want er is heel veel gezegd, zowel door de insprekers op de tribune als ook door u. En ik herken daar wel een paar thema's in, maar ik dacht ik wilde het even een paar minuten nemen om het even te clusteren. en dan kom ik snel bij u terug. Vijf minuten, mevrouw vijf minuten is prima. Dan schors ik deze vergadering voor vijf minuten.